Iedere moed verliest en kniest dit later spek. Blijf al hoop naar betere streven. Die geen moed heeft om te leven. Is maar laf en wordt hier ook lang voor zijn tijd. De bloemen met haar kleuren, schitterend kleuren, zalig geuren en je leeft tot elke prijs. Leer de lieve eenmaal kennen, je door kussen hier verwennen, daar de woorden parade. Donkere wolken die verdwijnen, eenmaal zal de zon weer schijnen. Hou een lied en blijde lach voor elke dag.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 Leer de liefde, eenmaal kennen je, door kussen meer verwennen, de harde wordt paradijs. Donkere wolken die verdwijnen, eenmaal zal de zon weer schijnen, een lief en blijde lachen voor elke dag.